De jongerenclubs van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie willen dat Nederland geen mensen uit de regering naar het WK in Qatar stuurt. Ze doen samen een oproep aan het kabinet. Dus geen lachende ministers of jolige koning in het publiek. En we vragen dus aandacht voor de slachtoffers en nabestaanden. En we willen dat Nederland in de toekomst kritisch blijft over sportwedstrijden in landen die structureel mensenrechten schenden. De minister van Buitenlandse Handel zei deze week nog dat het juist sterker is als je wel gaat omdat je anders geen gesprek kan voeren met Qatar over mensenrechten. Maar de jongerenclubs zijn het daar niet mee eens. Het kabinet gaat de grens voor huurprijsbescherming verhogen. Met zo'n bescherming kun je via een puntensysteem checken of een huis te duur wordt verhuurd. Dat kan nu alleen bij sociale huurwoningen tot zo'n 760 euro. Maar straks ook op de vrije markt voor huizen tot ongeveer 1000 euro. En daarboven mogen huisbazen doen wat ze willen. De vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp mogen met autonieuw waarschijnlijk weer doorgaan. De burgemeester van Den Haag geeft een vergunning, maar die moeten ze ook nog krijgen van de natuurorganisaties. De afgelopen drie jaar gingen de vreugdevuren niet door, omdat de boel vaak uit de hand liep. En de meeste mensen hebben vroeger als bijbaantje komkommers geplukt in de kas. Of waren vakkenvuller bij de supermarkt. In Middelburg pakken scholieren het anders aan. Bij de kluisjes in de hal op school zijn ze een eigen handeltje gestart in Mayo. Het begon eigenlijk met dat in de kantine alles duurder was geworden. Dus um, ja, als grap hadden we eigenlijk onze eigen inkopen gedaan. En uiteindelijk um, ja, is het een handel geworden en verkopen we het op school. Dus deze meiden verkopen vanuit hun kluisjes mayonaise voor 10 cent. Je mag zelf weten hoe groot de klodder moet. Dat vindt de kantine vast niet leuk. Volgens mij weten zij er nog niet echt zoveel van. We proberen het een beetje geheim te houden voor hen. Want ja, ik denk niet uh, dat zij het een hele leuke grap zouden vinden. En dan nog het weer. Hier en daar nog een buitje. Vanavond klaart het verder op. Morgen een droge en zonnige dag. Dan zo'n 16 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het nog langzaam bij Amsterdam op de A10 Zuid richting de A10 West tussen Amsterdam Centrum en Knopput de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM.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 Ja. Elke keer als ik een beetje buiten erin kom, dan uh, begint het al een beetje te, te krievelen. Ja, ah, er, dus, zijn, uh, er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd: jij bent een bekende zantwoorder. En uh, ik zeg: ja, maar als ik die twee bordjes uh, verlaten ben.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 ja, wat, wat waar wilde ik nou heen? Want ik ben, ik ben gewoon de vraag uh, kwijt. Nou ja, goed. Ja, uh, ben je helemaal van je apropos, ja. Nou, je helemaal <laughs> ja, Ik zat met een, uh, met een vraag en, en, uh, en hij is, hij is uit, uit, mijn, uit mijn brein vertrokken. Dus uh, nee, ik weet het weer. weet het weer. Ik weet het weer. Ik weet het weer. Weet het weer. De humor. Mm -hmm. Dat is waar ik even <laughs> naartoe wilde.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 Nou vind je, heb ik veel, veel mensen Nou, nou ja, oh, ja die scriptiebegeleider ja ja. ja ja, die scriptiebegeleider Of uh, hier en daar uh, juffen uh, van Mossel Maar dat was geen ja, sneer Dat was meer een, uh, een soort uh, anthem Voor alle, alle juffen Dat was ja. heel positief bedoeld hoor Ja, ja dat, dat is ook zo nee. <laughs> Maar dus dat, het is wel luchtig uh, Luchtig gebracht Met een, Eigenlijk toch best wel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 you'd stay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 Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij. Je zou bijna denken, die wooi doet het expres. Expres. Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij. Betalen voor het schenken, dat geld niet, niet voor, voor mij, mij hoor.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 niet zo goed er mag met het mag het dans worden. Niet met niet zo goed met hey, niet met hey. Je zou bijna denken, He would do it. Ja, ik doe het. Expert. Hey, niet zo goed hey. Met ook niet met Als je dit mij. luistert, als je in de auto zit. He. Rijd nog ik even naar Sanford. Doe nog even een cocktail He hier bij de beach. Het moet allemaal kunnen. He dit is Sanford City. He Jong Louie a.k.a. Jong Vloe. We zijn bij ALT-FM.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 Hier is dat uh, eerste nummer van uh, het album, uh, Klusjesman. Bron! Dat is, uh, ja, we zijn zo luxe flexibel. Als jij zegt ja. uh, we doen express, dat doen ja. we express. Ja, ja, Als jij ja, zegt, ja. ja, ja bon Joby, ja. dat doen we gewoon. <laughs> ja, ik, nee. ben, ik ben de moeilijkste niet. Nee, nee, nee, maar, maar goed. <laughs> doen, doen, doen. Dit is het eerste nummer van het album, Klusjesman, Out Now. Jeetje. Oké. Okay. Shit. Hey. Oké, okay. even hey, die begeleider is een snitch, ik wil hem nooit meer zien. Ik moest in de sties zijn, om vier was er al iets over drie. Zo ver voor mijn tijd, ik ben te vroeg. Met je gelooft het niet. Vis, ik rook de dus spluf, heb overzicht. Ik kan het overzien. Ik ben overal, ja, ik ben een klusjesman.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 Gap in je leven een leugen, hierop leven vreugde. Ja, dan gaat die loods altijd te typen. Ik hou met andere types, Swift is de vlammen en kieven. Oh, jij doet die shit voor de cloud, ik zoek al wat zachtere liefde. Ik doe die shit voor mijn grappies mezelf, de rest die kan zakken naar mijn ding. Hey, ik pak al het geld en alle snel, maar dat is als het aan ligt. Wow, ze noemen mij. Hey, maar soms ook. Zo... Voorzitter, ja, een ja, een jong ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, soms ook. Huh? ja, ja, ja, ja, ja, ja dat was hem. De kick-off, de, de, kick de aftrap, hoe je het maar noemen wilt, is gedaan. Uh, terwijl ik het hele zootje door de war schop, omdat ik weer, weer ergens, weer met mijn brein weer ergens anders ben. Maar goed, uh, straks gaan we nog even met Louis verder praten. Maar eerst een nieuwe single die morgen uitkomt. Want dat is de nieuwe single van Kafka. En dat nummer dat heet Speed of Life. Light. Light night It's not yours, it's not mine, not defined If That makes you grow.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 als ik ergens op een gegeven moment kijk op je Instagram-account, dan is het jong.loei. Daar is hij op te vinden, mensen. Maar er staat nog iets bij. As known as Jong Vloei. Hoe zit dat dan? Ja, dat is als je dus een paar biertjes hebt gedronken. En je probeert dus. Een goede vriend van mij probeerde Louis uit te spreken. Louis. En toen werd het een beetje een. Toen werd het ineens een vloei. En toen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 Ja, ja. Dus, hebben jullie dat ook gedaan? Een uh, veldbedje uh, neergezet? Nou, leek en, het uh, op een gegeven moment wel een beetje op, ja? Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, nou ja, Bas uh, heeft natuurlijk een uh, jeugd van tegenwoordig uh, verleden. Dus uh, is, ja, dat is er ook wel duidelijk uh, te horen met het. Uh, ja, Bas op. heeft een hele eigen sound. Ik denk dat, dat je heel snel als je, een, als je een beat opzet, dat je heel snel kan horen: oh, dit is Bas. Hm. En dat, uh, dat was bij deze plaat ook weer. Ja.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 Okay. In de ruimte, lijkt een aspak Ik ben buiten, Ik heb een nachtpas Meisje luister, gooi een danspas Ik ben buiten, want ik heb een nachtpas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 ik heb een nachtbas. Ik heb een nachtpas Als ik de deur stap, begint de nachtpas Wanneer de officier, het is geen officier, alleen maar officier. Ik ben een gouden hm. zoon, echt een soort van Jezus. Wow. Ik kom met jong, vloei en een lade pesos. Hey. Gooi een Audi Q7 op mijn moeder. Oh.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 een nachtbaas. Als ik de deur uitstap, begint de nacht pas. Meneer de officier, het is geen officier. Alleen, alleen maar afgezien. de zwaar de zwaar de zwaar lichten. de zwaar lichten. de de smaar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 Let me die!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 Heel de wereld staat te vuren, vlam Kan me eventjes niet boeien voor een paar uurtjes lang Nee, ik ben op een vis en maak de buren bang Pure drank is niet altijd dure drank, nee Op de kop getikt bij de avondwinkel Kabels in mijn bovenkamer hebben rare kinkkels te zeggen jong vloei, dat is een rare keel. Ik zeg je moet gewoon je mijl houden Eventjes de quarantaine, moest me schuil houden Maar ben bek en we glijden in geoliede waggies Ik ben hier op de fiets, sip geen grappie Nee ik sip gewoon mijn wijntje en ik rook van mijn assi. let's go Zomme jongen wat de tijd. Hey! Zo maar jongen, wat de tijd en jullie weer. feestje, feestje, feestje, feestje, feestje. Zo jongen, wat de tijd. Oké, oké. Okay, okay. jongen de tijd. Komt ie? Hey, de volgende ochtend voel me best wel raar Zeg je eerlijk, toen opeens was die stress wel daar Klein beetje wavy en mijn voorhoofd heet Gekke neusrotte die niet doorloopt, nee Ik zit hem te stressen om die staaf. Waarmee ze bij die test door al je gedachten gaan Maar ik ging er toch wel even achteraan Zeg je eerlijk, wil niet lopen met het virus over de... Staat de vuren vlam, kan me eventjes niet boeien voor een paar uurtjes lang Nee, ik ben op een vis dan maak de buren bang Pure drank is niet altijd pure drank, nee Op de kop getikt bij de avondwinkel Kabels in mijn bovenkamer hebben rare kinkels. Houd te zeggen, joh, vloeien, dat is een rare keel. Ik zeg, je moet gewoon Feestje, jongen feestje, feestje, feestje Sjongejonge, wat een tijd Feestje, feestje, feestje, feestje, feestje, feestje jongen wat een tijd Feestje, feestje, feestje, feestje, feestje, feestje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 Wauw. Er is nog steeds jong loei op ALT-FM. Als je thuis zit, doe even een heu voor Japi. Ik hoor jullie niet. Iets harder, iets harder. Hoor je dat, ja? Hoor je ook? Jong Louis En natuurlijk... Marcus, die de techniek doet. Want dat uh, hoort er wel bij. Uh, die is uh, natuurlijk uh, minstens zo belangrijk als ik.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 Twee vingers. Schaam, ben ik dat nou? Met, je over. met twee vingers schuif Is het biertje? een biertje. Wauw. Als ik doe. Links, rechts, links, rechts, het gaat al beter nu. Links, rechts, wat zit ik hier net op? lijkt de déjà vu. Links, rechts, links, rechts, het gaat al beter nu. Links, rechts, wat zit ik hier net op? Hé, deze vu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 ik kan mezelf tegen. Kijk eens, Harzen. Het is trouwens een Langenberg een berg uh, op de gitaar. Die zou je ook een keer moeten komen. Zo. Dit is uh, van klusjes, man. Het album is uh, twee weken uit nu. Jong Louis. En uh, als je dit soort klanken kan bekoren, dan kan je gewoon naar Spotify toe gaan en dit opzetten. En dan kan je het gewoon honderd keer achter elkaar afspelen. Hoe vind, vind je daarvan, uh, Jaapi? Uh, ik heb het uh, meerdere malen gedaan, uh, Louis. Uh, ik heb het meerdere malen, heb ik hem uh, eventjes afgeluisterd. Maar we moeten natuurlijk nog even de handclap uh, doen. Jawel, want dit was uh, natuurlijk deze vuur.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 You're my clarity, you set me free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 Het NOS-nieuws van 9.